Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen in achterstandswijken moeten betere info krijgen over vaccinaties. Huisartsen en specialisten zijn bang dat maar weinig mensen in die wijken... zich laten vaccineren tegen corona omdat ze verkeerd geïnformeerd zijn... Ook begrijpen mensen de informatie uit persconferenties niet altijd even goed, zeggen artsen. In sommige wijken komt maar 30 tot 40 procent van de mensen een prik halen. Dat is een probleem, omdat in diezelfde wijken ook vaker obesitas en suikerziekte voorkomt. Dus kunnen ze ernstig ziek worden. Er gaan voorlopig geen vliegtuigen meer tussen Australië en Nieuw-Zeeland. Die landen hadden samen een corona-reisbubbel. Honderden mensen reisden de afgelopen dagen heen en weer zonder dat ze in quarantaine hoefden. Maar omdat een reiziger in Australië positief bleek en een aantal regio's in lockdown moeten, wordt de reisbubbel onderbroken. De 53 mensen in de vermiste onderzeeër in Indonesië hebben het waarschijnlijk niet overleefd. Volgens het leger was de zuurstof vanochtend al op en er zijn wrakstukken gevonden die normaal gesproken in de onderzeeboot horen, zegt deze deskundige. En als die dan buiten die onderzeeboot worden gevonden, dan is de romp kennelijk niet meer intact. En dus is die dan gezonken, is dan de redenering. Het schip raakte woensdag vermist tijdens een legeroefening. In de buurt van Antwerpen staat sinds gistermiddag een flink stuk natuurgebied in brand. Die is ontstaan na een schietoefening op een legerbasis daar, zegt deze verslaggever van de VRT. Of die schietoefeningen aan zich nu hebben geleid tot die brand of niet, ja, dat is op dit ogenblik nog niet duidelijk. Want het zou bijvoorbeeld kunnen, ik zeg maar eens dat een militair net voor het vertrekken bijvoorbeeld een sigaret aan het roken was, die heeft achtergelaten, niet goed heeft gedoofd en dat dat de oorzaak was van de brand. Ook Nederlandse helikopters gaan helpen bij het blussen van de brand en dat is nog best een klus. De brand lijkt veel groter dan gisteren werd geschat. Zo'n 1000 hectare inmiddels. Zo'n 400 mensen die in de buurt wonen zijn geëvacueerd. Het weer nog. Vrij zonnig nu. Af en toe wat bewolking. Het is vanmiddag 9 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Vannacht kan het een beetje vriezen. Morgen weer zonnig en droog. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Dus we hebben geen dier van de week vandaag. Dat is voor de eerste keer in twintig jaar... Ja, dat is nooit gebeurd, hè? Dat, ik, dat, ik, dat, ik, ...dat we dit item op de radio altijd al hebben. Dus het is voor de eerste keer dat er geen dieren in de dierentuin. Nee, komt. geen honden bekennen, geen maar ook hond. geen andere dieren. Nee, helemaal niks. Wat we wel hebben het laatste uur is natuurlijk ZOS Live. Zand voor op zaterdag live. Live registratie van een artiest, dan wel groep. In de tijd dat we nog uh, uh, to, uh, publiek uh, bij aanwezig mocht zijn...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 TV Gelderland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 Lekkere power singles zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Dat was die Heed Nou, misschien bij het weer ook wel. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, gaan we eindelijk een beetje voorjaarstemperatuur uh, krijgen? Dat is dan de vraag met die Heed op On, uh, nou, Eerst even een beetje, een beetje algemeen en dan uh, tot slot uh, uh, speciaal voor Zandvoort. Met name op korte dan wel langere termijn.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 zeker hè, deze nieuwe single van Alan Clark. Een beetje Zandvoorts was het wel natuurlijk. Hij heeft een aantal jaren hier uh, gewoond. samen met uh, zijn vader. En uh, je hoorde zijn uh, nieuwe single uit uh, de hitparadus van dit moment. Dat was Yes. Nou, we gaan eens even terugblikken naar uh, vanmorgen. We hadden Goedemorgen Zandvoort tussen uh, 11 en 1 uh, bij onze radiozender. En uh, daarin altijd uh, interviews uh, met uh, diverse mensen.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 daar, daar ja. moeten we dan de volgende wel eventjes naar gaan kijken. Ja, bij de volgende moet je we uh, wel opletten.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 de vier hier is de in El Capulco.